Waterbach moet met het nws journaal. Nederlandse militairen gaan de politie op Curaçao helpen nieuwe rellen op het eiland te voorkomen. De onrust begon woensdag toen een protestactie tegen de regering van Curaçao uit de hand liep. Bij de rellen werden winkels geplunderd en branden gesticht. Ook gisteren was het onrustig. Tientallen mensen zijn opgepakt. Het lijkt erop dat de daders van de rellen geen demonstranten zijn, maar bendeleden. De Curaçaose politie krijgt ook steun van de korpsen van de omliggende eilanden Aruba en Bonaire. Mensen uit Nederland en een aantal andere landen hoeven vanaf 6 juli waarschijnlijk niet meer twee weken in quarantaine als ze in het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Volgens de BBC wordt er komende week een lijst met landen gepubliceerd die volgens de Britten een laag coronarisico hebben. Ook onder meer Italië en Duitsland zouden erop staan. In Helmond zijn gisteravond twee mensen opgepakt omdat ze een mes droegen. De politie mag preventief foyeren in de stad... omdat de burgemeester bang is voor nieuwe rellen. Dinsdag misdroegen tientallen jongeren zich in Helmond. Ze gooiden met stenen en staken vuurwerk af. In de zuidelijke helft van het land heeft noodweer gisteravond... wateroverlast veroorzaakt. Zo kreeg de brandweer in Dordrecht en Zwijndrecht... tientallen meldingen van ondergelopen straten en lekkende daken... Eerder op de avond was er wateroverlast in Brabant. In rijen stonden straten blank. En in het sint elisabeth ziekenhuis in Tilburg is er water binnengekomen op de begaande grond en in de kelder. De zorg is niet in gevaar gekomen. Tussen station Geelse rijen en Tilburg reden een groot deel van de avond geen treinen door een omgevallen boom. Het weer voor nu. Vannacht kan er nog een enkele onweersbui overtrekken. Het komt niet verder af dan 18 graden. Overdag eerst wat regen en onweersbuien. Later klaart het wat op. Het wordt 22 tot 26 graden. Zondag wordt het toch maar 21 graden met soms zon en een enkele bui. Dit was het NMS Journaal.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 Thank you.